Van de laatste tijd, vooral die op vliegvelden en in het openbaar vervoer. De problemen werden verergerd na de vulkaanuitbarsting op IJsland. Omdat er niet gevlogen mocht worden, bleven toeristen uit Griekenland weg. De toeristen die er al waren, moesten langer blijven, wat een extra kosten kwam te staan. Het aantal boekingen in Griekenland is ten opzichte van vorig jaar met 10% teruggelopen. De Franse voetballers krijgen geen cent als ze worden uitgeschakeld in de voorronde. Het bedrag dat de Franse bond krijgt van de FIFA wordt in dat geval geheel gebruikt om de voorbereidingskosten en het verblijf in Zuid-Afrika te betalen. Wat overblijft gaat naar de Nationale Bond, al door zijn woordvoerder van de Fransen. Binnen de spelersgroep van Frankrijk is de laatste tijd veel ruzie geweest. Het weer droog en vrij zonnig. Vanmiddag in het binnenland een paar stapelwolken. Voort wordt 18 graden op de wadden en 22 in het binnenland. Komen dagen vrij zonnig en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Een Zunparks vakantiepark ligt in het midden van alles Ja, zo kan je links en rechts het is wel iets leuks doen in Sunparks Zandvoort aan Zee. Links kunnen de jongens naar het regenzuikwie en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de jongens naar het bestand van Loemendaal en wij gaan shoppen. En weer terug in Sunparks gaan zij naar het zwemparadijs Aquafun terwijl wij gaan shoppen, natuurlijk. Ja, het is tenslotte voor iedereen vakantie. Sunparks in the middle of everywhere. Boek nu op sunparks.nl en krijg tot 95% korting. En iedere 25ste boeker krijgt een gratis verblijf. Business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 Zons 70 En Quincy, sweet